7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De A50 en A59 rond Os zijn weer open na de verkeerschaals van gisteravond en vannacht. Op de wegen stonden mensen uren muurvast, doordat er spek glad was geworden. De sneeuw van eerder op de avond was ingereden en daarna vastgevroren. In een groot deel van het land is het opnieuw glad door sneeuw. Wordt dan ook een zware ochtendspits verwacht. De Europese Centrale Bank heeft besloten dat Griekse staats- en bankobligaties niet meer als onderpand worden geaccepteerd. Het wordt nu vrijwel onmogelijk voor de Grieken om geld te lenen bij het ECB. Het besluit is genomen omdat het land niet langer voldoet aan de voorwaarden van het Europese schuldenprogramma. De Griekse Centrale Bank moet de Griekse banken nu zelf van kredieten voorzien. Reddingsteams zoeken in de Taiwanese hoofdstad Taipei nog naar 12 vermisten van het vliegtuigongeluk. Tot nu toe zijn 31 lichamen geborgen, 15 inzittenden hebben het ongeluk overleefd. Het toestel van Transasia stortte gisteren neer in een rivier. De piloten hadden kort voor de crash gemeld dat er motorproblemen waren. De reddingsteams hebben de zwarte dozen van het toestel gevonden. De Tweede Kamer wil dat bij grove schendingen van de privacy... het College Bescherming Persoonsgegevens onmiddellijk boetes kan uitdelen. Gedacht wordt aan situaties als het filmen in een ziekenhuis voor een tv-programma... zonder dat patiënten daarvan op de hoogte zijn. Staatssecretaris Steven vreest dat het CPP te veel macht krijgt... als het de regels mag bepalen en overtredingen mag beboeten. Het kabinet kan luchtvaartmaatschappijen, KLM en Transavia... wel degelijk dwingen het luchtruim boven gevaarlijke conflictgebieden te mijden... hebben verschijnende deskundigen tegen de NOS gezegd. Staatssecretaris Mansveld antwoordde op Kamervragen over de MH17-ramp... dat het kabinet eigen luchtvaartmaatschappijen niet kan verbieden... over landen als Noord-Korea te vliegen. De deskundigen bescheiden dat. Het er trekken enkele winterse buien over het land, vooral bij zee. Vanmiddag schijnt de zon ook geregeld. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nu al flinke files op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Zaltbommel, 4 kilometer. Op de A4, vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Zoeterwouden 3. A9, ook maar richting Amstelveen, bij Akersloot, 4... En bij Knoop het Velsen 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort... Bij Knoop het Benelux 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter Rijstrook. A16 Breda richting Rotterdam. Bij Knoop het 6 kilometer. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Knoop het Kleinpolderplein 5 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 5 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein, 3 kilometer. En op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker?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 Get out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 We're one heart Cut into heart